Op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Voor schaatser Sven Kramer is de Olympische 10 kilometer uitgelopen op een drama. Hij reed de snelste tijd, maar werd gediskwalificeerd... omdat hij acht rondjes voor het eind plotseling de binnenbocht in plaats van de buitenbocht nam. Zijn coach Gerard Kemkers had hem naar de binnenbocht gedirigeerd... Kramer reageerde na afloop woest en duwde Kemkers van zich af toen hij hem probeerde te troosten. De coach gaf toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Door de kwalificatie of de disqualificatie ging het goud naar de Zuid-Koreaan Lee. De Rus Skrobrev won zilver. Het brons ging naar het titelverdediger Bob de Jong. De Nederlandse viermans Bob trekt zich terug uit de Spelen in Vancouver. Piloot Edwin van Koker heeft gezegd dat hij de Olympische afdaling niet beheerst... Voor zijn drie teamleden zat er niets anders op dan zich daarbij neer te leggen. In het tweemansbop kwam Van Koker wel in actie met remmer Sibrin Jansma... maar ze kwamen niet verder dan de veertiende plaats. De Mexicaanse griep is nog steeds niet over zijn hoogtepunt heen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is meer tijd en onderzoek nodig om vast te stellen of de griep in de hele wereld op zijn natuur is. De Mexicaanse griep is de eerste wereldwijde epidemie in tientallen jaren. In Nederland kostte de griep aan 57 mensen het leven. Ze hadden vrijwel allemaal al een andere ziekte onder de leden. Wereldwijd eiste de griep bijna 16.000 levens. De PvdA is tegen het plan van demissionair minister Klink... om ziekenhuizen de mogelijkheid te geven winst te maken... en privaat kapitaal aan te trekken. PvdA-leider Bos heeft dat gezegd op een partijbijeenkomst in Almere. Klink komt voor 1 april met een nieuw wetsvoorstel... dat zorginstellingen meer zakelijke vrijheid geeft... Bos zei dat hij in de bankwereld heeft gezien welke desastreuze gevolgen dat kan hebben. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 6 tot 9 graden. Ook na vandaag blijft het zacht en valt er af en toe regen. Dit was het nos Show.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 Ik krijg natuurlijk bij wakkers ook uh, model uh, tekenen. Uh, ondanks dat ik daar beeld hou. Hmm. Ja. Maar dat moet ook verplicht noemen. Nou, neem ik een tekening mee naar huis en die ga ik dan uitwerken. Zeg Noor, en je hebt een atelier aan huis? Dan ja. Meestal, of, uh, ja, ik plekken? heb in de, in de huiskamer, uh, jullie zijn trouwens van harte welkom een keer te komen kijken. Oh, je. Een, uh, een vide en daar is mijn atelier. En daar schilder ik. En daar boetseer ik, maar daar kan ik bijvoorbeeld niet hakken.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 in mijn huiskamer dat ze uh, doen. Ja, Boven mijn huiskamer. Wordt wel elke dag stoffen dan, ja, denk nee, nee. ik. Ja, nee, maar <güls> het is nu al uh, ontzettende rotzooi af en toe. En uh, dat wordt niet altijd gewaardeerd. Hmm. Als de trap vol met verf zit of de eettafel. Of uh, er gebeurt de nog wel eens wat. Dat ja. niet helemaal goed gaat. En hoe lang duurt je opleiding nu nog? Ja, nog drie jaar. Nu nog drie jaar. Dus ja. je bent eigenlijk net begonnen. Nou oh, ja, ja, bijna is mijn tweede jaar voorbij. Ja. Ja.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 Stuk Ja, stuk gevoerd. Ja, dat is heel naar. Zeker als ik binnenkort een expositie <laughs> heb. Ja, ja is natuurlijk heel dom. Maar het rare is dat het is altijd goed gegaan, maar nu is het zo hard gevoeren ja. ja. dat uh, ja, nou ja, ja. gewoon weer uh, uitdijen opnieuw nieuw beginnen. Ja. Ze worden beter, hoor. Ja, daarom. Dus dat is. Uh, <laughs> ja, het zal symbolisch zijn. Ja, ja. ja. waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Maak je nog steeds dikke dametjes? Ja.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 Maar er komt een officiële opening. En dan nee, kunnen... nee. Oh, dat nee, toch niet? Nee, ah, start, nee, nee, nee, ja. nee, nee. ik ben okay. niet zo van Stiekem. de opening. Nee, je bent niet. <laughs> nee, ik vind het niet zo heel leuk om uh, in het middelpunt te zijn. Maar de hoe moet het dan, dan bekend worden? Ja. Hoe moet je dan mensen trekken? Nou, ik stuur wel uitnodigingen. Hm. Per internet. En wat uh, uh, per post ook. Hm. En uh, die stichting die dat organiseert, heeft ook een, uh, uh, website. een bestand van We hebben mensen. een website. En, um,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 En heb je ook een vaste groep van uh, mensen die wel bij jou koopt? Nou. Tenminste, soms dat dan nog niet? Nee hoor. Nee. Nee, nee, nee. nee. En bovendien, als je er één hebt, heb je toch genoeg? Ja. is het bedoel. <laughs> ja. ja. Laat het eerlijk zijn. Ja. Ja, het ja, kan zijn dat mensen misschien Pakt zijn door jouw manier van werken. Nou, ja. ze komen nou, wel ja. weer, als er als er weer iets is, komen ze wel ja. kijken. Ja, ik sociaal antwoord nee. want ik heb ook eens een keer een heel gesprek gehad uh, met een, uh, een Alkmaars uh, beeldhouwer, en die verkocht niks.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 Wij wensen je heel veel succes met je komende expositie. Ja, heel veel ja, dankjewel. Stuur me flink wat uitnodigingen rond. En, uh, ja, ja ik ga je Je weet mee. wat er al, ja. allemaal op afkomt. Ja. Veel succes, dankjewel. Je dankjewel, jij ook bedankt. Ja, heel bedankt. Ja.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 In de Moed. Waarschijnlijk door Glenn Miller. Aan tafel. Een dame met een... andere naam. In de burgerstand heet ze namelijk naam Joyce Vastenau. Maar tegenwoordig heet ze... Joyce Meister. Ja. Waarom? Ja, waarom? <laughs> ik heb daar... Nee, nee. <laughs> uh, ja, ik heb daar heel lang over nagedacht. Maar mijn moeder heet... Hanni Meister. En mijn vader is natuurlijk Max Vastenau. En uh, ik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 En uh, daar ben ik dan ook opgegroeid. Ik ben nu 21 jaar en uh, ik ben uh, twee jaar even weg geweest. Heb ik in Zoetermeer gewoond en in Den Haag voor mijn studie. Maar nu woon ik tijdelijk weer even bij mijn ouders, hier in Zandvoort. Ja. En uh, jij bent bezig ook met een uh, opleiding, begreep ik? Dat klopt. Want uh, voor, ja, hoe heet het? De uh, Dutch Academy of Performing Arts. Arts. Ja. Ja. ja, dat klopt. Dat is een, uh, een vierjarige studie.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 Ja, heb ja, jij ook wat met de, de juitjes? Nou, ik heb in het Zwanenkoor gezeten. Ja. Oh, en daar deden jullie ja, uh, Nauta Am B dan? Am uh. Amsterdamse Zedamse Oh, oké. Okay. Grappig. <laughs> ja, heerlijk. Zijn ja. Geweldig. in de met de Ja. Ja, nou ja. Misschien hebben we elkaar er wel zonder. <laughs> maar bestaat dat nog? Dat koor? Ja. ja, oh. het, uh, ja het bestaat zelfs uh, inmiddels... Uh,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 Wie ben je? <laughs> ja, dat is de grote vraag. Ik denk ja. dat ik over tachtig jaar nog niet achter ben. <laughs> Wie de ben we jij? Vragen. We, <laughs> we de vraag ook aan jou, jou stellen, Tom. <laughs> ja. Wil Wie ben weten? je? <laughs> Wil je niet weten. <coughs> ja. wat, is, wat is je droom? Wat is mijn droom is om een, om, een, om een fijne thuisbasis te hebben. Ja. Dat is mijn, uh, om een gezonde fijne thuisbasis.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 Ja. Het podiumbeest. Ja, <laughs> ja dus uh, we gaan. Ja, hij is echt waanzinnig goed. Ja, ik heb hem oh. dinsdagavond nog gehoord. In oh ja, vijf, tuurlijk. wel ons uh, jubileumfeestje. Ja, ja. Dan zat hij uitvoerig te pompen? Ja, zeker. Ja. ja, dat kan niet wel. Dus We ja. hadden ook nog samen gezongen, inderdaad, dinsdag. Ja, dus. Uh, nou ja, gewoon. En zo, zo, zo, zo uh, je, blijf je een beetje zoeken en ondervinden en, en uitproberen. Ja. ja. Maar je treedt dan intussen wel op.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 Wie is de beste coverband? Coverband. Zeg maar. Ja, coverband betekent dat je nummer speelt van, oh, uh, cover. van artiesten. Oh, sorry, yeah, coverband. Ja, ja, uh, <laughs> ja, coverband. Ja, natuurlijk Engels. Ja, coverband. Ik vond het dan een cover te Ja, een coverband. Hé, hey, waar is die coverband? Maar jullie treden ook in Zandvoort op? Ja, we treden dat soort dingen. Ja, jij bent ze. Uh, <laughs>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 ja ja <laughs> ja ik weet ook niet ja, het is gewoon het, het is zo precies open als ik ja ik wil lekker gaan. breed gewoon ja, ja. gewoon ja. lekker breed zodat ja. je echt in ieder geval de mogelijkheid hebt de ja ik, de ik de zou niet breed. zeggen dat ik iets niet, niet wil doen wat er nee nee nee, nee? Ja. Nou ja. the Curls of the ocean waar gaat het over het gaat over de de mooie dingen van het leven en uh, die eigenlijk Gelals.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 ja, gewoon, gewoon echt uh, uh, de het, het niet-materialistische hmm. niet kant om, ja. Ja, ja. om het wel fijn te hebben. Ja. Ja. Die heb ik toen geschreven na die periode zeg maar, van verkenning. Toen zat ik hmm. bij Take 5 uh, op het strand. En uh, ja, toen heb ik die geschreven. Toen, toen kwam een melodie op? Ja, ja dan komt er een melodie op. op. Ja. Want de curls of de jozing kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Er ja? kan een tsunami uit ontstaan. Ja.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 Kijk me zo aan. Dat we, dat we beseffen, ja. Weet je wat voor zo'n muziek Ja, dat is uh, een goed idee. O, oh, yeah. O, oh, yeah.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 But now I'm a man. I'm made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. I spell M H I N. That rather than main. No be, oh child, why that spell man is boy? But a man, I'm a full-grown man. I'm a man, I'm a rolling stone.